In Amsterdam was een demonstratie tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag aan de gang. Het protest is bedoeld om de politiek aan te zetten om de nieuwe zedenwet in te voeren. Met die wet wordt alle onvrijwillige seks strafbaar. En die moet er snel komen, zegt de organisator van de demonstratie. Het moet gewoon gebeuren en liever vandaag dan morgen. En Dat is echt een oproep van jongens, ga bij elkaar zitten. Ik snap dat het allemaal natuurlijk tijd nodig heeft, maar het moet snel. Dus proberen eraan te werken, nee het moet gewoon nu. Er lopen onder meer mensen rond met spandoeken met de tekst geen ja is nee. Het witte strand en de blauwe zee van Kosamet is in gevaar. In de buurt van dat Thaise eiland lekt 160.000 liter olie in de zee... waarvan het grootste deel nog in het water drijft. Er zijn honderden mensen bezig met opruimen. De angst is dat de olie aanspoelt op het toeristeneiland... zegt correspondent Mustafa Margadi. Het is nog niet op het eiland Kosamet terechtgekomen... Um, daar uh, kijken ze nog steeds met angst en beven naar uh, die enorme olievlek die inmiddels vijf keer zo groot is als het eiland zelf. Maar het lijkt erop dat de olie mogelijk Kosamet niet gaat bereiken. En dat is wat de lokale bevolking hoopt. Want zo'n tien jaar geleden zaten de stranden van Kosmet ook helemaal onder de olie. Ze zijn toen jaren bezig geweest om alles schoon te maken. Vanuit heel Canada zijn vrachtwagenchauffeurs naar de hoofdstad Ottawa gereden om daar te protesteren tegen de coronamaatregelen. Ze willen dat de vaccinaties die verplicht zijn om de Verenigde Staten in te komen, niet meer nodig zijn en dat er een einde komt aan de lockdown. Sommige mensen zijn al dagen onderweg en deze man heeft zo'n 160 kilometer afgelegd. We want all those mandates to fall and all those vaccines to fall. Onderweg naar de hoofdstad worden ze toegejuicht door veel Canadezen die hun actie steunen. Het weer bewolkt vandaag, af en toe zonnig langs de kust. Er kan wat regen vallen en het is een graad of 10. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A10, de ring van Amsterdam. Bij Durgerdam is de vertraging vijf minuten.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 40, 50, 60 in de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedankt ik hem hartelijk voor. Als opening hoorde je natuurlijk onze herkenningsmelodie... was van Louis Davis met weet je nog wel oudje, Een opname 1928. En de volgende artiest, Jozef Smit, is geboren in uh, Divka op 4 maart 1904... en overleden in Gierenbad op 16 november 1942... was een oostenrijks roemeense tenoorzanger en filmacteur... en hij was zeer geliefd en bekend in Nederland. We kennen de meeste Nederlanders uh, het eigenlijk het enige grote hitje wat hij ooit gemaakt heeft... maar daar werd hij toch wel in Nederland erg beroemd mee. Ik hou van Holland... Dat geschreven werd door de Rotterdamse componist Willy Schottenmeijer. U hoort hem nu, Jozef Smit met Ik hou van Holland. Een opname 1937 alweer. Holland, met je koortjes en je reden. Ik mag jou zo gaan reden. Met je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 We horen tot verleden. En morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan.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 Weggepaard bevorderd tot verleden. Morgen gaat het beter, beter, beter. En morgen zal weer alles van een leien dakje gaan.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 niet zoals het wezen moet. Sorry Harry, sorry Harry, staat een beetje raar. Doe iets aan je haar, Ja, ja.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 Harry, het staat een beetje raar Doe iets aan je haar Je haar, je haar, je haar Hij liet het weer groeien en knipte het weer En nooit was het goed en hij wist het niet meer En toen werd hij wakker op zaterdagmorgen Zijn haar was spierwit, spierwit van de zorgen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 Sorry, Harry, sorry Harry, staat een beetje raar. Doei dan je. De televisieserie Ja zuster, Nee zuster horen het nummertje Harry en daarvoor een. een opname 1939 Willy Derby met Morgen Gaat Het Beter. CFM Zandvoort lokale omroep vanuit de Badplaats Zandvoort de volgende artiest is Marcel Tielemans, geboren in Schaarbeek dat ligt in België, geboren op 13 mei 1912 13 mei moet ik zeggen 1912 en overleden in Hilversum op 15 mei 2003 als een Vlaamse zanger en tromponist en in 1933 kwam hij als tromponist in dienst bij de Ramblers onder leiding van Deel Udo Marsman. En al spoedig nam hij een gedeelte van het zangwerk voor zijn rekening. en heeft hij tientallen liedjes populair gemaakt. met het Franse chanson als specialiteit. Hij bleef bij het orkest, totdat werd ontbonden in 1964. En in 1957 en 1960 nam hij deel aan het Nationale Songfestival. En u hoort hem nu, Marcel Tielemans, samen met de Ramblers. met een heel klein huisje.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 Een heet een herschem met een tuintje, in een herschem wonen wij, en een aardig met een tuintje ergens midden op de hei.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 met 1958. Gemaakt door Jules de Korte met het plaatje Jules van Pingelen. En daarvoor hoorde je Fransje met Mama. Nooit zal ik je vergeten. En de volgende artiest die bracht deze plaat uit op 4. 20 mei 1975. En het nummer heet We Zullen Doorgaan. Een lied natuurlijk van niemand minder dan uh, Ramse Safi. Het lied behoort tot. Uh, met, nee, het behoort met. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. En Sammy tot de bekendste liederen van uh, Ramse Safi. Het lied verscheen voor het eerst op het plaat op het album Wij Zullen Doorgaan in 1972. In een versie waarbij Safi solo zingt. En drie jaar later nam hij het nummer opnieuw op. Maar ditmaal met vocale begeleiding door het koor. De stem des volks onder leiding van Bertus van der Vliet. En op het album We Leven Nog, dat was in 1975. Deze versie is de bekendste, de populairste uitvoering van het nummer en werd dat jaar als single dan ook een grote hit. Deze versie werd geproduceerd en gearrangeerd door Chris Pilgrim. En de single stond in 1975 vijf weken in de Nederlandse top 40 en bereikte met een dertiende plaats zijn hoogste notering in de Nationale Hitparade. En wij zullen doorgaan uh, wat niet verder dan nummer 22. Hij stond vijf weken in de hitlijsten van uh, Hilversum 3. U hoort hem nu Ramse Zaffi met We Zullen Doorgaan. We zullen doorgaan met de stootkracht van de milde kracht om door te gaan in de sprakeloze nacht. We zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot de samen zijn. We zullen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 Met een zeer deze naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek is dan weer beschikbaar gesteld door Koord Draaier... die elke week weer een hele bak vol met platen komt brengen... die we dan weer gaan uitzoeken voor dit programma. Ik ben vandaag een beetje afgeleid, misschien heb je het gemerkt. Een Beetje geblekt, maar ze zijn druk bezig hier met werkzaamheden hiernaast. Dus ja, dat is best wel irritant. Iedereen keer op het moment dat je gaat praten, dan beginnen ze. En als je stil bent, stoppen hun nou. Het is heel bijzonder. Misschien hebben ze een rekel aan mijn stem, ik weet het niet. In ieder geval, Zandvoort uit Zandvoort met nu op de radio Jantje Hendricks. Geboren in Weert op 15 januari 1923. En overleden in Weert op 21 januari 2009. Was een Nederlandse zanger en accordeonist. En hij vormde samen met Johnny Hoese het duo de twee Jantjes. En samen met zijn vrouw Ria Roda vormde hij het duo Jan en Ria Hendricks...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 Waar woon ik? Die me netjes naar huis brengt, beloon ik. Die redt mij uit die moeilijkheid. Die schekt, maar mijn huis ben ik weg. We leven de tijd van de leer. zandvoer zand zandvoer.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 Met je griep en hernia, niet te vlug, niet te snel. Met je pingpongbal, met je loons en de blik naar de vrouwen in een dik. Je allerbeste raad en je dronken kameraad. Hey, kom nou laat ons schaam met een warme liefdestraal, met 12 en in en de bonds zonder naam, met het mes op je keel, met mijn pacht en deel, je vuur en je vlam en de hele rattenplan.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 in the song.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 hoort u de laatste tijd regelmatig voorbij komen in dit programma. Waarom? Een heerlijk, mooi, rustig nummer, dacht ik zo. En daarvoor hoort u Dimitri van Toren met Hey, kom aan. En de volgende artiest maakte naam door het in 1958... met dat toen 14-jarige Oetse Verschoor opgenomen lied... De Zuiderzee Ballade, geschreven door Willy van Hemert. U hoort er nu Sylvain Poons en Oetse Verschoor... met de Zuiderzee Ballade. Opa, kijk ik vond op zolder... Dat brengt je jaren kwijt Ik heb nou weer een heel klein stukje Van die goede oude tijd Daar is het water Daar is het water Ben ik. Ja, ik was de kapitein. Hier al. En die grote dikke. Ja, dat moet Malle Japie zijn. Opa en die blonde jongen. hem bij de fokken schoot. Opa, zegt jongen. Nou die jongen is je oom die is dood.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 Even geel, geen antwoord op Ik ben sorry, met z'n room en Een mens, het is een leven toch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 Broomijs. Mevrouw, mevrouw, mevrouw, Heerlijk smelt Alsjeblieft. Dank u. Marie blijft Zegt men, ik ben een oude nar, dan schud ik alleen mijn kop. Geef er geel geen antwoord, ik blijf niet met zijn rond mijn Ja, Ja, Sylvain Poons, twee maal achter elkaar. Eerste horen we nu met de Zuidelzee Deed met oetsen verschoren in 1958. Toen was oetsen nog 14 jaar oud. En erachteraan hoorde u zelf een poos met Sally met een roomijskar. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne zondag. Misschien dat er nog familie op visite komt. Maak er een leuke dag van. En uiteraard, volgende week zondag ben ik er weer vanaf 9 uur in de ochtend. En ik bedank nog even de scoredraaier voor het beschikbaar stellen... van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Ik laat u achter met het jordaan hè? En toen kan het ook anders. We gaan naar Zandvoort. Wanneer het lekker weer is, de natuur in blij.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 You.